3 uur. Het LOS-journaal. Gert Kluk. Minister Schippers wil dat er zo snel mogelijk een einde komt... aan het vergoeden van een therapie voor christelijke homo's. De therapie wordt aangeboden door de organisatie Different... en zou zijn bedoeld om homoseksuele gevoelens te onderdrukken. Een ruime Kamermeerderheid is tegen de vergoeding door zorgverzekeraars...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 Ze raakte onwel achter het stuur. Daardoor klapten drie vrachtwagens en zeven personenwagens op elkaar. Drie andere bestuurders zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De ring richting Eindhoven blijft voorlopig dicht. Het Vlaamse verkeerscentrum raadt aan om de Antwerpse regio te mijden. Acteur Piet Reumer is overleden. Reumer is vooral bekend geworden door zijn rol van inspecteur De Kok... in de tv-serie Baantje. In 1963 werd hij bekend bij het grote publiek door zijn rol naast Rien van Nune in de tv-serie Stiefbeen en Zoon. Later speelde hij in het schapen de vijf poten en citroentje met suiker... twee stukken van Edi Asser. Voor zowel Stiefbeen, schaap als voor baantje... kreeg Reumer de televisiering. Acteur Victor Reinier, die jarenlang naast Reumer te zien was in baantje... is geschokt door het nieuws. Ik had een vlak voordat ik op vakantie ging, nog even aan de telefoon. En toen klonk hij al zo zwak dat ik dacht van... ik moet niet wachten meer als ik terug ben in Amsterdam... Want dat zou ik wel eens te laat kunnen zijn. En, uh, uh, ik kom donderdagochtend terug en uh, ik had een dolgraag nog even in leven gezien, maar dat, is, dat, is, dat, dat lukt dus niet meer. Reumer was ook 13 jaar lang de hoofdpiet bij de tv-uitzending van de intocht van Sinterklaas. Verder presenteerde hij het jeugdprogramma Het Spantron. In 2007 werd Piet Reumer ereburger van Amsterdam. Hij stierf 83 jaar oud in het bijzijn van zijn familie. Bij een Italiaanse consumentenorganisatie hebben zich ruim 70 passagiers gemeld... voor een collectieve aanklacht tegen rederij Costa Cruisers. De organisatie gaat de rechtszaak aanspannen tegen de eigenaar... van het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia. Per passagier willen ze een schadevergoeding van tenminste 10.000 euro. Passagiers kunnen zich nog steeds aanmelden bij de consumentenorganisatie. Intussen is bekendgemaakt welke nationaliteit de 29 vermisten hebben...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 EO. Dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de dag. CDA-kamerlid Pieter Omtzigt schrok zich een ongeluk... toen hij in Pakistan ontdekte hoe weinig ruimte er is... voor mensen die iets anders geloven dan de islam. Hij gaat zijn ongerustheid voorleggen aan minister Rozentaal. Maar wat kan die doen? Daarna gaat Fleur Jurgens in onze dagelijkse opinierubriek... een appeltje schillen. Fleur, goedemiddag. Ach. Waar wil je het over hebben? Uh, over de leraren die gaan staken omdat ze... Een uh, minder vakantie krijgen uh, binnenkort. En uh, omdat ze eigenlijk uh, ook minder lesuren willen geven. En wil jij graag jouw steun betuigen? Eigenlijk... Of, uh... nee, dat nee, dat vind ik niet ik meer. Al. Heel gek. klinkt <laughs> niet van deze tijd om uh, 15 weken vakantie uh, eigenlijk uh, te willen handhaven. Goed, dat straks. Maar eerst de Christenvervolging in Pakistan. Ja, net terug uit Pakistan is Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA. U vertelde net vorig nieuws meneer Omtzigt, dat u op bezoek bent geweest... bij de christelijke minderheid in Pakistan, op uitnodiging van de bischoppen daar. En toen u daar was, was u ook getuige van het platvalsen van gebouwen... van een christelijke organisatie, waaronder een, een kerk. Is dat een gebruikelijke situatie daar? Nee, dat verbaasde de christenaren ook. Ik was daar um, op uitnodiging van, uh, van Kerk en Nood. En die heeft veel contacten met de bisschop al daar. En toen we daar waren, zijn in het centrum van, uh, van Lahore... Um, een miljoenenstad aan de grens met India... zijn uh, vier uh, gebouwen van de kerk... zijn met bulldozers tegen de vlakte gewerkt. Daar woonden dus mensen die opgevangen werden... die mochten niet eens hun spullen uh, uit die huizen halen. Um, maar er werden gewoon bulldozers overheen gereden. Ja. Zo, maar u zei dat dat werd daar ook als een uitzonderlijke situatie gezien. U vertelde net ook voor het nieuws over de blasfemiewet. Het blijft een lastig woord. Op geloofsafval staat in Pakistan ook de doodstraf. Wordt die nog voltrokken ook? Nou, de blasfemiewet, om daarmee te beginnen: uh, die doodstraf op geloofsafval, die staat niet, uh, voor zover ik weet, in het Pakistanse wetboek. Maar op de blasfemiewet, en daarop staat wel de doodstraf. En die staat ook in de Pakistanse wet. Uh, en uh, die staat op het beledigen van de profeten. Okay. En um, dat, daar ben je al snel. En met één getuigenverklaring uh, kun je dus al veroordeeld worden. Zijn er nu toe duizend mensen voor aangeklaagd. En um, er zijn ook mensen voor veroordeeld. Maar in hoger beroep zijn alle doodstraffen in ieder geval uh, vaak omgezet in vrijspraken. Vooral vanwege de gebrekkige be bewijsvoering. Ja. Maar dat betekent wel dat mensen een paar jaar in de gevangenis gezeten hebben. Ik ben een weduw tegengekomen van iemand die in de gevangenis gezeten had. en daar zodanig hard geslagen is dat hij vlak daarna overleed. Die mensen moeten daarna vluchten. Want als je één keer beschuldigd bent van blasfemie, dan kun je in je oude omgeving niet meer wonen. Um, en zijn compleet opgejaagd en niet alleen zij moeten vluchten... ook een hele familie um, moet eigenlijk voor de rest van hun leven... in een semi-onderduik situatie leven. Ja, nou ja. Een van de meest bekende rechtszaken tegen afvalligen... is die van Asia Bibi. Die uh, jonge vrouw zou de profeet Mohammed hebben beledigd... en zit al meer dan een jaar in de gevangenis. En onze collega Richard Groeneboom is hier aangeschoven. Richard, jij hebt haar ontmoet een jaar geleden in Pakistan. Waarom zit zij vast? Ja, het gaat eigenlijk om een heel uh, onschuldig akafietje zouden wij kunnen zeggen. Deze vrouw is op het land aan het werk met andere collega-vrouwen. Er ontstond een ruzie over uh, ja, iets kleins. Dus, um, ze wilden die vrouwen geen, geen water accepteren van Asia Bibi. Want ze wilden geen water van een vieze christen. Nou, er is toen een, een, een ruzie ontstaan tussen die vrouwen. Waarbij Asia Bibi dus beledigende opmerkingen zou hebben gemaakt over de profeet. Nou, er is een aanklacht ingediend. Ze is opgepakt en vervolgens uh, ja, is er een rechtszaak tegen haar begonnen. En hoe is het verder gegaan? Want Toen je haar opzocht, zat ze in de gevangenis? Ja, dat was een week voordat ze ter dood werd veroordeeld. Uh, dat heeft een hele grote schok internationaal uh, teweeg gebracht, die, uh, die veroordeling. Uh, ook vanuit Nederland zijn er Kamervragen gesteld. Ook vanuit de EU is er druk uitgeoefend op de Pakistanse overheid om haar uh, vrij te laten. Uiteindelijk heeft president Zardari uh, gratie verleend uh, aan Asia Bibi. Maar toen zijn de moslim-extremisten zo ongelooflijk in het verweer gekomen... dat uh, uiteindelijk die gratieverlening geblokkeerd is door het hoge gerechtshof. Um, die zeiden van, nou, wij willen die zaak eerst onderzoeken. En uh, nou ja, daar kan jaren overheen gaan. Maar het resultaat is dat Asia Bibi nu nog steeds vast zit in, uh, in de gevangenis. Ja, dus zij zit nog in de gevangenis. Hoe is het met haar familie? Ja, daar was ik eigenlijk ook wel heel benieuwd naar. Uh, het is niet zo heel makkelijk, zoals je, zoals je zult begrijpen... om met Bibi zelf contact uh, te krijgen. Uh, destijds ben ik wel in de gevangenis bij Bibi geweest... met een dominee die heel nauw contact met haar heeft... en nog steeds haar, uh, haar begeleidt, ook haar familie begeleidt... dominee Soheel... Uh, op dit moment is hij in Nederland. En ik heb gisteren met hem gesproken. En uh, ja, ook met hem gesproken over de vraag hoe gaat het met Asia Bibi. Maar ook met, met u zelf. Want mensen die het opnemen voor uh, slachtoffers van die blasfemiewetgeving, wetgeving die worden ook ja, uh, achterna gezeten door die moslim-extremisten. En dat was bij hem dus ook zo. Maar ik stel voor dat we eerst even teruggaan naar een bijzondere ontmoeting... die, die ik met Asia Bibi had uh, ruim een jaar geleden. Een binnenplaats waar de gevangenen in uh, metalen kooien zitten. Ze houden hun handen... Uh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 De ontmoeting met Asia in de gevangenis zal ik nooit vergeten. Het is een week voordat ze de dood wordt veroordeeld... wegens belediging van de profeet Mohammed. Undercover met geheime opnameapparatuur... kan ik haar interviewen zonder dat de twee bewakers iets doorhebben. Ik ben samen met domines Soheel... die haar op dat moment pastoraal ondersteunt. Asia komt over als een sterke vrouw die overtuigd is van haar onschuld. Maar hoe gaat het nu met haar... We zijn inmiddels ruim een jaar verder en het is onduidelijk hoe het met haar gaat aflopen. Dominee Soheel is op dit moment in Nederland. Volgens hem maakt Asia het ondanks alles goed. Op zich gaat het goed met Asia. Ze brengt moeilijke and dagen door in een dode cel. Safe. Maar ze voelt zich daar wel veilig. Could Twee keer per dag mag ze een uur haar cel verlaten. Uh, one hour in the morning and one hour in the evening. Heeft u nog veel contact met haar? Yes, very often Ik bezoek haar regelmatig, uh, samen met haar echtgenoot Ashik Masih. Uh, Vlak voor de kerst heb ik haar nog gesproken. me. Asia staat nog so steeds happy. erg sterk in haar geloof. Uh, ze is erg gelukkig omdat ze Jezus kent. Ze vertrouwt 100% op God. Ze zei tegen me: De hele wereld weet dat ik hier zit. Ze bidden ook voor me. Al die mensen vertrouwen op God. Laten we eer brengen aan onze heilige God. Er zal een dag komen dat ik zal worden vrijgelaten. Ze was niet scared, Ze was niet zang. Hoe wordt ze behandeld in de gevangenis? Het gevangenispersoneel gaat goed met haar om. Ze realiseren zich dat Asia van alle kanten bedreigd wordt. En om die reden mag ze ook haar eigen potje koken in haar cel. Op die manier probeert men te voorkomen dat gevangenispersoneel... of medegevangenen haar vergiftigen. Want er is een uh, that dat iemand haar her. Azië zit nu al drie jaar vast. Het Hoge Rechtshof heeft haar zaak in behandeling. Hoe gaat dit aflopen? Ik denk niet dat het Hoge Rechtshof Azië al zal vrijlaten. Ze ervaren te veel druk van de mullahs om haar te veroordelen. Ze hebben niet de druk van de mullahs op het Hoge Rechtshof. Iedereen die het in Pakistan opneemt voor Bibi loopt het gevaar te worden vermoord door radicale moslims. De Pakistanse minister van Minderheden pleitte voor hervorming van de Blasfemiewet en voor de vrijlating van Bibi. Zijn uitspraken moest hij met de dood bekopen. In maart vorig jaar werd hij in de hoofdstad Islamabad neergeschoten. It was and it was all over. Pakistans minister for minorities and the only Christian in the cabinet, Shabaz, was dead. Kort hiervoor moest ook gouverneur Salman Tassir het veld ruimen. Een van de belangrijkste politici van Pakistan is vermoord door zijn eigen lijfwacht. Vermoedelijk heeft hij de gouverneur gedood omdat hij een wet tegen godslastering wilde versoepelen. Een parlementslid die een wetsvoorstel indiende om de blasfemiewet te hervormen... trok haar wetsvoorstel weer in omdat ze met de dood werd bedreigd. Ook dominee Soheel heeft met doodsbedreigingen te maken. Ik weet dat ik ben doelwit van moslimfanaten en sta op hun lijst van personen met wie moet worden afgerekend. Ze zeggen, jij helpt Azië en andere godslasteraars. Je bent trouwens zelf ook een godslasteraar. Vier maanden geleden werd ik gebeld door iemand die ik niet kende... Later kwam ik erachter dat het een Taliban-aanhanger is. Hij zei, vanavond komen we om jou met je gezin en je huis in brand te steken. Je zult levend verbranden. Ik was enorm geschokt. Ik heb met een vriend overlegd wat ik het beste kon doen. Hij zei, je hebt twee kinderen van anderhalf en zes jaar. Wacht niet tot ze komen, maar vlucht zo snel mogelijk. Met mijn gezin ben ik op de vlucht geslagen naar een veilige plek. Na twee weken kreeg ik een telefoontje van dezelfde persoon. We weten dat je jezelf in veiligheid hebt gebracht. We weten ook precies waar je bent en we zullen je te pakken krijgen. Hij noemde de exacte locatie waar we op dat moment verbleven. Hij zei, we zijn al bij je in de wijk... We weten alleen nog niet precies in welk huis we moeten zijn. Ik begon hard te roepen om mijn familie in veiligheid te brengen. Ik zei, kom snel, rennen, spring in de auto. Mijn vrouw nam de kinderen en gooide ze in de auto. Ik begon te rijden zo hard ik maar kon. Mijn familie heb ik bij vrienden ondergebracht. Zelf heb ik die nacht in de auto geslapen in een parkeergarage. Ondanks de bedreigingen wil Soheel niet stoppen met het opkomen voor Asia en andere slachtoffers van de blasfemiewetten in Pakistan. Wel maakte zich zorgen over zijn familie. safe houses. Al heel vaak heb ik mijn gezin van hot naar her moeten verplaatsen in verband met de veiligheid. Mijn zoontje van 6 heen onlangs, papa. Nooit kan ik meer fietsen of buitenspelen. Papa, seven days. I could not do cycling and I want to go out to play. I'm totally depend Blind Ik heb het volste vertrouwen dat God me kan beschermen. Maar het wordt wel erg riskant. Ik weet nog niet goed wat ik moet doen. Ik bid ervoor en wacht op Gods antwoord. I'm waiting for the answer of God. Het verhaal van dominee Soheel en van Asia Bibi Ik praat verder met CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij uh, is net terug van een uh, reis naar Pakistan. Ja, als u luistert naar dit verhaal, uh, meneer Omtzigt, wat denkt u dan? Ja, gewoon intense triestheid. Uh, en dat, dat mensen zo met elkaar omgaan. En uh, respect voor de hoeveelheid moeite die een aantal van deze mensen... waaronder deze dominee, opbrengen om te, gewoon door te gaan uh, met hun eigen werk. Het is... Die rechtszaken zijn buitengewoon moordelijk. U geeft al aan dat de gouverneur, Tassir die is vermoord. En nou, ze hebben, de, ze hebben degene... Het was zijn lijfwacht die hem vermoordde, de benen. Ze hebben ze opgepakt. Die is voorgeleid in de rechtbank. En in de rechtbank um, uh, was het publiek... Die heeft hem met rozenbladeren uh, overgoten. Dat is daar een teken van gastvrijheid. Ja. En um, er zijn al meerdere rechters vermoord... Omdat ze, de, omdat ze volgens extremisten de verkeerde uitspraken deden. Dus die rechters staan onder een enorme druk... om niet tot veroordeling over te gaan. En als dat nog niet genoeg was, hebben ze de, het kind van uh, Tassir, de zoon... die hebben ze ontvoerd. Want wat mag je doen op het moment dat iemand uh, alsnog veroordeeld wordt? Zeg maar, het is een soort plan B voor, uh, voor de extremisten. Dan um, kan de familie van het slachtoffer die kan gratie geven... Door die zoon te ontvoeren, proberen ze gewoon de zaak daar zo onder druk te zetten... dat die familie, eh, al zou deze persoon eh, veroordeeld worden... als ze nog gratie moet geven met een beetje bloedgeld of zo. Ja, ja. dat er geen veroordeling... Dus alle middelen lijken daar geoorloofd en van een rechtsstaat of van enige vorm van recht lijkt volstrekt geen, geen sprake te nee, zijn. Nee, nou is er door de internationale gemeenschap heel veel druk uitgeoefend op Pakistan toen Asia bibi werd gearresteerd, maar ook in andere zaken. Ook druk om die blasfemiewetten af te schaffen. Maar als ik u zo beluister van wat u daar ervaren heeft en dat we dit verhaal zo horen, dan is er geen enkele verbetering te zien. Nee, ja, er is nog geen verbetering te zien. Nee, en wat is daaraan te doen? Want druk helpt blijkbaar niet. Nou, druk helpt wel, want oh. men, komt, nou, men komt niet tot een uitspraak in Bibi En um, uh, alle rechtszaken... Uh, he, er is formeel niemand in bij het hoge rechtshof te dood veroordeeld... voor die blasfemiewetgeving, dus daar durft men het nog niet aan. Die internationale druk voelt men. Mm -hmm. Maar wat het geheel compliceert... is dat het leger op dit moment constant dreigt met de staatsgreep. En um, een, een, een, een, een wat zwakke burgerregering, zoals ze nu hebben, is, um, is vervelend... Maar een leger dat uh, trouwens, de vorige militaire dictators, die hebben deze blasfemiewetgeving ingevoerd, die stonden vaak onder druk van de islamieten om ze te vriend te houden. Hè, want ook een dictatuur heeft dat vrienden nodig. Zou de zaak uh, waarschijnlijk alleen maar verslechteren. Ja, u, u heeft vragen gesteld aan minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken. Wat kan hij dan doen? Nou, ik heb vragen gesteld over die kerkelijke gebouwen die platgewalst zijn. En ik heb hem gevraagd om gewoon eens even bij de Pakistanse eh, ambassadeur te vragen wat de rechtsgrond nou is om, eh, om gebouw plat te wassen. Want er lag ook een uitspraak van de rechtbank in Pakistan dat er um, was een rechtszaak tussen de overheid en, um, en de bezitters van het gebouw. He, dat gebouw dat was al sinds 1886 in handen van de katholieke kerk, dus het was een beetje raar dat er nou een heen van de overheid zou zijn. En de rechtbank had al lang in het tussenfonds gezegd van uh, u moet wachten tot er een uitspraak is in de tussentijd, blijft de zaak zoals het is, dus kan dat huis gewoon verder functioneren. Hm. Dus dat was totaal illegaal, ook onder de Pakistanse wetgeving. En die internationale druk, van mijn kant, maar ook van een aantal andere kanten, heeft er al toe geleid dat binnen een paar dagen er een aanbod is gedaan van de provinciale regering die die huizen platgewalst heeft om de grond af als weer terug te geven aan de kerk. Ja, dus je dus zegt, soms helpt druk ja, wel degelijk. Ja, dus u zegt wel doorgaan met druk uitoefenen... maar wel heel voorzichtig, want de situatie is buitengewoon precair in Pakistan. Nou, in ieder geval geen steun geven aan het leger of zo. Ik bedoel, een, een, een fatsoenlijke burgerregering... is nog altijd te prefereren bovenop een, een nieuwe dictatuur. Uh, maar ja, we moeten uh, gewoon blijven, goed, goed blijven noemen en fout, fout blijven noemen. En blasfemiewetten, die moeten gewoon van tafel. Kijk, zij zijn ook al in de Verenigde Naties bezig... om de definitie van godslastering te veranderen en de definitie van godsdienstvrijheid. In Europa, hè, in heel Europa, hebben we het EVRM. Dat is zeg maar een mensenrechtenverdrag waar we allemaal ons hebben. En godsdienstvrijheid voor ons is de vrijheid om je godsdienst te kiezen... en de vrijheid om op een dag van je godsdienst af te zien. Nou, die tweede vrijheid die kent men niet. Nou. En dat kan heel erg dwingend zijn. Dus je kan niet afvallig zijn... of je kunt niet tot een andere godsdienst toetreden. Nou ja, dat, dat is voor ons ongehoord. En wij zullen gewoon op ons eigen standpunt moeten blijven staan... dat dat wel bij godsdienstvrijheid hoort. Oké, okay. is heel Hartelijk dank, Pieter Omtzigt van het CDA... die net op bezoek was in Pakistan. En ook dank aan collega Richard Groeneboom. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is publiciste Fleur Jurgens. Fleur, nogmaals, goedemiddag. Nou, uh, Waar wil je het over hebben? Ja, um, nou, over uh, de leraren die gaan staken... en die ook al deels hebben gestaakt vorige week... Uh, over uh, het feit dat zij uh, een week vakantie moeten inleveren... en uh, over het feit dat ze eigenlijk uh, minder lesuren willen geven op scholen. En ja, ik vind dat eigenlijk uh, een heel... Achterhaald uh, standpunt, en, uh, en ja, niet meer van deze tijd. Waarom ik... niet? Waarom is het achterhaald? Nou, uh, ten eerste omdat ik denk: uh, uh, ja, de, de, het is nogal uh, abnormaal om zoveel vakantie te hebben. Namelijk in het middelbaar onderwijs hebben leraren 15 weken per jaar. Vakantie. En waarom dat, is dat achterhaald? Uh, dat is heel veel. Maar daar staat tegenover dat, er, uh, dat ze dus een, daardoor eigenlijk een enorme werkdruk hebben. Want alle uren die ze moeten draaien... die moeten dus in al die andere uh, weken van het jaar gepropt worden. Jij zegt werk en, een paar weken extra, dan krijg je de rest van het jaar rustiger. Precies, ja. Verspreid het gewoon over wat meer weken dat je gewoon lesgeeft op ja. de school. Zo simpel is het eigenlijk. Ik begrijp niet dat leraren maar telkens weer blijven vasthouden aan die zogenaamd uh, verworven rechten uh, van vakantie. Want ik denk, ja, uh, een verpleegkundige moet ook heel hard werken... Sommige journalisten. Uh, uh, journalisten misschien ook. Uh, ja, die hebben allemaal veel minder vakantie. Ja. Dus ik, ja, ik snap gewoon niet dat deze uh, secundaire arbeidsvoorwaarden zo heilig is. Nou, en we ik, gaan zo ja. over praten met Nick Vogels. Die is van uh, Leraren in Actie, die de demonstratie mede georganiseerd heeft. Goedemiddag meneer Vogels. Ja, Goedemiddag. Waarom is dit zo heilig? Ja, nou heilig. Ik hoor net uh, de mevrouw zeggen dat we 15 weken vakantie hebben, maar dat zijn er echt maar 13. Maar... Blijkt natuurlijk op dat het nog steeds heel veel vakantie is. Dat, dat klopt. Uh, maar we moeten er nog wel even bij zeggen, kijk, wij hebben een beetje de publieke opinie tegen. Want iedereen zegt, ja, we, worden, we geven les en daar houdt het bij op. Maar wij werken ook s'avonds en dan gaan we onze lessen voorbereiden, ga ik nakijken, ja. ga ik in het weekend werken. Nou, en als okay. ik al die uren, en dat meen, dan meen ik serieus, als ik al die uren bij elkaar optel, dan werk ik net zoveel als degenen die in de zorg werken, als degenen die bij de politie werken, als degenen die ergens in het bedrijfsleven werken. En wat er nu gebeurt, want het gaat ons eigenlijk helemaal niet om die ene week vakantie, uh, het gaat eigenlijk om ons veel meer. Het is een heel breed pakket. Wat, wat we eigenlijk noemen als vakbond, als leraar aan actie, de afbraak in het onderwijs. Eén, uh, uh, de bezuinigingen uh, op het speciaal onderwijs. Het heeft ermee te maken: 75% van de leerlingen die nu in het speciaal onderwijs zitten, ja. die moeten naar nou huh? de Maar daar Even gaat de staking helaas ja? niet over. Nou, ja, dan waarom heeft u denkt, waarom u dan neemt u dat neemt dan niet als hoofdpunt om nou, voor als te u staken? Ik heb gestaan, afgelopen ja. uh, uh, uh, 9 januari stonden wij op het plein. Dat was juist ons een van onze, uh, een van onze ja. hoofddoelen. Maar ja, ja dat de media die pakt het, of, uh, pakt het op van ja, hè, wij staken alleen uh, dat de leerlingen 40 uur extra moeten gaan lesgeven. En uh, wij pikken allemaal een week van onze vakantie wordt ingepikt. En dat, ja. dat pikt de media uit, maar dat is het helemaal ah, niet. Dus het met komt eigenlijk door de media. Niet. Nou ja, zo wil ik het niet noemen, want aan de andere kant zijn we wel juist ontzettend blij met ja. die aandacht. Want er wordt ja. nu eindelijk een keer gesproken over het voortgezet onderwijs, over de kwaliteit uh, die... Juist die leerlingen nodig hebben. En ik hoop juist met die discussie die wij gestart zijn. Uh, vorige week, die drie dagen staking. dat nu eindelijk ook de politiek denkt: hé, hey, in het onderwijs. daar gaat wat mis. De docenten, die komen nu eindelijk in actie. Want wat voor groot probleem. Is... Ik, wil, ik wil even fleuren, ja, nou, ja. Dat u het nog eens uitlegt. Want kijk, uh, nou. er zijn dus een aantal uren. die moeten jullie verplicht uh, mm -hmm. geven. Hè? Ik geloof iets van. Uh, 1650 ja. klokuren per jaar. Uh, en, nou, uh, die, uh, die worden. Dus uh, verspreid over 40 weken. Dan blijven er ongeveer dus uh, 25 lesuren per week over van 50 minuten. Dus dan kom ik aan 21 uur voor de klas staan. He, voor een fulltime baan. nou De meeste leraren werken niet eens fulltime, maar goed. He, laten we uitgaan van een fulltime baan. Dus 21 uur staan jullie voor de klas per week. Ja, Dan blijft er dus nog 19 ja. uur over... voor het nakijken, het voorbereiden en het vergaderen. Dat lijkt me toch ruim voldoende. Ik begrijp gewoon niet waarom, waarom jullie altijd maar zo klagen... over die, die werkdruk... Plus, dan denk ik ook nog eens... nou, die werkdruk zou je ook nog gewoon voor, voor lief kunnen nemen... gezien het feit dat je zoveel vakantie uh, daar, erbij krijgt. En Minister dat Vogels, is een keuze. Ja. U heeft 19 ja. uur in de week om uh, na te kijken. Ja, nou, dat zo, ja, zo zit het helaas ook niet. Er zijn al die sommetjes. Kijk, als je echt een fulltime baan hebt en je geeft alleen maar les... dan sta je, sta je 26 uur aan 27 uur voor de klas. Maar ja, ik ben ook lesuur, mentor en dat denk ik... Dus doe dus heel veel. Andere 21, dat, ja. Kijk, het, het probleem is... Uh, er zijn geen docenten op dit moment. 30% nee, wordt gegeven maar door da Daar weet ik een hele goede oplossing voor. Ja. Uh, leveren jullie gewoon die zogenaamde ATV-dagen deze keertje ja. in. Arbeidstijdverkorting. Die, He, daar die, was het, die, het was ooit bedoeld zeg, om jonge, een jonge yes. generatie ja. een kans te geven. Ja, nou, ook... die jonge generatie is er niet. Nee. Dus ik zou zeggen, onmiddellijk de ATV-dagen ja. afschaffen. Vogels. Ja, ik meen, ik meen, dan bent u daar niet in goed in voorgelicht. Want in het basisonderwijs... Heb je die dagen? Maar mm -hmm. in het voortgezet onderwijs, helaas, die heb ik nooit gehad. Die zijn nee. er niet. Oké, okay. studiedagen inleveren. Studiedagen, doe die ja, in doe, de vakantie, zou ik zeggen. Studiedagen doe ik uh, buiten mijn lessen om, uh, uh, dan, dan, dan, dan heb ik mijn studiedagen. Ja, maar goed, Kijk, dan gaan jullie kleuren ik, ik in artis of zo, toch? Mee. Ik wil wel graag met u mee om de werkdruk verlichten in het onderwijs. En daar wil ik persoonlijk best twee weken salaris of twee weken vakantie voor inleveren. Wat mm -hmm. er dan moet gebeuren, is de, de klassen moeten kleiner. Marks, Daar ben ik het absoluut 24 mee eens. 24 leerlingen in een les, en dat is nog veel. Als je bekijkt op het niveau hè, in Europa, dan hebben wij echt waar de meeste leerlingen in een klas zitten. Ja. Dan geven wij de meeste uren per week, geven wij les. Ja, maar kijk, en, weet u wat, maar, maar, wat ik er nou altijd tegen heb op ja. die internationale vergelijkingen? Die sowieso, ja, die worden voortdurend uit de kast getrokken ja. door beide partijen. Dus, ja. uh, en bovendien is het natuurlijk nooit duidelijk van, nou, in Finland gaat het zo goed... met het, uh, het onderwijs is kwalitatief ja. zo goed, onlang, uh, ja, en er, wordt zo, er worden zo weinig uren aan lessen besteed. Maar de vraag is altijd, is het ondanks of dankzij die weinige uren? Hè? Misschien was ja. het wel veel beter ja. geweest als er nog veel bij, meer. De tijd is bijna op, ja. wel even terug Sorry. naar de kern. Jij zegt, die leraren moeten niet zeuren, ze hebben echt alle tijd van de wereld, ze moeten gewoon werken. Ja, nou ja, ze moeten misschien uh, het wat beter verspreiden over het hele jaar. En dat zou de hele samenleving ten goede komen. Want uh, de ouders uh, werken ook allemaal. Die, die hebben allemaal geen dertien uh, weken per jaar vakantie. En voor de pubers in kwestie zou het trouwens ook een hele goede maatregel zijn. Want die hebben nu in praktijk vaak negen weken lang zomervakantie. En, en dan lang. zitten ze te land te ja. en zich te vervelen. Laat, zonde. Laatste woord voor meneer Vogels. U moet gewoon uh, iets meer spreiden. Ja, nee, ja, spreiden... Kijk, het aantal uren. We maken al zoveel uren. En wordt nu, uh, heel simpel gezegd, gewoon anderhalf week vakantie eraf. En voor hetzelfde slaag is het klaar. De, daar staken wij niet alleen voor. Uh, wij, juist voor de, wij strijden voor kwaliteit in het voortgezet onderwijs. En met die bezuinigingen die niet voor de, voor de deur staan. Vooral op het speciaal ja. onderwijs. Wordt die werkdruk voor de okay. docenten alleen maar hoger. U, u wordt het niet eens. Ik nee, hoor het. Nee, daar het helaas niet eens. Nee, nou ja goed, dat is ook niet heel erg. Um, want dan blijft het debat mogelijk. Fleur Jurgens en Nick Vogels van de Leraar in Actie. Beide hartelijk dank. Graag brengt ons aan het einde van Dit is de Dag. Op de website dag.nu kunt u teruglezen en terugluisteren... wat wij vandaag zoal bespraken na het nieuws van half vier De villa vanuit Den Haag. En daar zitten Tesselblok en Ger Jochemscher. Wat gaan jullie doen? Hallo Elsbot. Ja, wij gaan praten met de CDA'er Leon Frissen. Hij was voormalig gouverneur van Limburg. Dat is, een goe Dat is een Limburgse naam voor commissaris van de Koningin. Maar we kennen hem natuurlijk helemaal van degene... die uh, het enorme verkiezingsdebakel van het CDA in 2010 moest gaan analyseren. Uh, de partij werd toen gehalveerd, dat weet je nog wel. Daar zitten ze nu even vreselijk mee met de bokken. Wij willen van hem graag weten hoe hij aankijkt tegen de huidige discussie in het CDA. De partij zou volgens een bepaalde club een ruk naar links moeten maken, namelijk terug naar het midden. Uh, maar hij wilde ook dat de partij de klap van 2010 en de consequenties daarvan eerlijk onder ogen zou zien. Is dat in zijn ogen gebeurd? Dat straks. Maar nu het nieuws met Gert Kluuk. Radio 1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 De rechtelijke macht en de toezichthouder op de bescherming van datagegevens. Op de Antwerpse ring in de richting van Eindhoven is een ernstig ongeluk gebeurd. Daarbij is een vrouw met leven gekomen. Vermoedelijk werd ze onwel achter het stuur. Daardoor klapten drie vrachtwagens en zeven personenwagens op elkaar. Drie andere bestuurders raakten zwaar gewond. En de radicale moslimgeestelijke Abu Qatada mag door Groot-Brittannië niet worden uitgeleverd aan Jordanië. Dit heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens besloten na een juridische strijd van zes jaar. Volgens het hof bestaat de kans dat Katada in Jordanië wordt gemarteld... om zo een bekentenis af te dwingen over terroristische activiteiten. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee korte files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmaden, 2 kilometer. En op de A10 West naar Zaanstad bij de Koontunnel 3 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO.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 Met na vier uur fris en vol goede moed na het recess, ons eigen politieke vragenuurtje met parlementair journalisten... over alles wat hier zoomt en zindert in de Haagse wandelgangen. We praten met CDA-prominent Leon Frissen. Hij analyseerde de teleurgang van het christendemocratisch appel... bij de laatste verkiezingen en weet hoe het tij wellicht nog gekeerd kan worden. En in Metropolis Radio deel 2 van onze zoektocht... naar hoe men elders in de wereld brutale agressieve leerlingen... in het gareel probeert te houden. Wilt u reageren? Doe dat via. Onze site vpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Nou, U heeft het vast allemaal gehoord. Vannacht is acteur Piet Ruimer overleden. Hij werd 83 jaar. En voor onze generatie, Tessel en mij, was hij vooral bekend van de serie Stiefbenen en Zoom. Maar natuurlijk ook het Schaap met de vijf poot en citroentje met suiker. Recent werd hij natuurlijk wereldberoemd in Nederland... als hoofdrolspeler in Baantje, de Nederlandse politie-serie. En daarin speelde hij natuurlijk hoofdinspecteur De Kok, COCK. Hm. En die serie die liep van 1995 tot 2006. En zijn vaste tegenspeler was Victor Reinier als inspecteur Dick Vledder. Goedemiddag, meneer Reinier. Ja, goedemiddag, goedemiddag. U zit op Curaçao, maar heeft daar ook het nieuws van zijn overlijden al gehoord. Uh, ja kwam vast niet helemaal onverwacht, maar het blijft altijd een klap hè waarschijnlijk? Ja, dat is precies wat het is. Uh, ik werd vanmorgen, ik ja, heb voor mij dan in de ochtend aan mijn bed gebeld met het nieuws. En uh, ik begreep het meteen. Toen ik zei oh ik heb, ik heb naar nieuws, dit ik alles gebied. Ja. Want die was het, maar voordat ik weg, maar had ik mijn telefoon en toen was hij heel oh, zwakjes. en uh, kon ik niet meer met een afspreken. zeggen dus ik ga niet meer slapen, het was middags. Ja. En, uh, en, en toen dacht ik, ik, moet meteen als ik terug ben moet ik naar hem toe, want het, kan echt, het is echt aflopen en ik wil hem nog wel even zien. Ja. ja, helaas. Dat, dat gaat niet meer lukken. U had, uh, u had dus nog wel steeds wel contact met hem, hè? nadat uh, u dan wel niet meer vast met elkaar optrok in baantje. U was bevriend met hem. Ja, ja. ja als je twaalf jaar lang uh, hand in hand door de stad loopt, dat hou je echt alleen maar voor als je vrienden wordt. Want daarvoor werkte we te intens. Het ging niet als collega's af. Ja. En die vriendschap is echt heel, heel mooi geworden. Want het is, ik vind het hier, hij kan prachtig verhalen vertellen. Het is, het is een acteur die het mooi kan vertellen en uh, duizend van één dingen in Amsterdam nog meegemaakt. Ja. En dacht, dat ging allemaal delen met me en, en, en, en, en, en zijn vrienden introduceert, Ik was erg dol op hem. Het is vrij uitzonderlijk. Ik hebt hem ook heel erg missen. Ja. ja, dat kan me voorstellen. Het is vrij uitzonderlijk, hè? Nu wereld, dat dat soort blijvende vriendschappen ontstaan, hè? Ja, ja. Daar hou je dat in, in mijn in mijn vakgebied niet dat hetzelfde te het doen. Even over zijn acteurschap, hè? Hoe zou wat, wat was het voor een acteur volgens u? Ja, heel erg hard werken natuurlijk. Echt een, een, een, iemand die vond dat je dit werkt... dit werk, ja, het is allemaal bijzonder. Dus als je een, een rol krijgt, dan moet je je hard harder verwerken. Hij kon het verafschuwen als mensen met ongekeerde tekstijlissen opgaan. Hij kon het verafschuwen als mensen het ze om te laten te komen. Dan was je duivel, zeg. Wat heeft u van hem geleerd als acteur? Uh, ja, als acteur... Um, uh, dat zijn echt technische dingetjes, maar hij let natuurlijk op en kijk uit dat je niet te veel met je hand of met je stem of weet ik voor wat uh, in een soort trucje gevalt. Dat, dat, dat is fijn als iemand daar op let, uh, en voor de rest leren die, nou ja, weet je, dat het een vak is en uh, hoe je daarmee om moet gaan en dat je af en toe de verantwoordelijkheid moet nemen. Waar uh, ook overal heel veel plezier moet maken. Het hij is, kan laatst uh, in, in Flikker Maastricht uh, een gastrol spelen. En dat werd gereageerd door Martin Schaap, de derde van Man van Bijken, zeg maar. En uh -huh. uh, het was een soort reunie. En dat was zo leuk, omdat hij merkte dat hij een stokje had overgegeven. En dat dat, was, dat dat vond hij leuk. En dat kon hij mooi over vertellen. En dat was ja, gewoon niet dat ik ooit trots geweest aan dat moment. En dat was ook de laatste keer dat u met hem gespeeld heeft. Ja, dat ik met hem gespeeld heb, ja. ja. ja.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 Nee, die moet ik hebben. Geen telefoons in de klas. Ja, echt niet hoor. Die moet ik hebben. Ga op, op je plek zitten. Nee, na de les kun je hem weer opkomen Nee, ik wil mijn telefoon. Maar dan België. Daar wordt een leerkracht gewoon nog met u aangesproken en worden leerlingen onder de duim gehouden met duidelijke regels en strenge straffen. Dat spreekt niet alleen de Belgen aan. Veel Nederlandse ouders in de grensstreek sturen hun kinderen naar Belgische scholen. Gaat het er daar dan echt zo anders aan toe? Jan Maarten-Deurvorst doet verslag. De school gaat uit hier in uh, Maasijk. Er staan echt tientallen Nederlandse bussen. gaan je naar Nederland of niet? Ja. Hoeveel bussen gaan er uh, naar België vanuit Nederland? Heel veel. Ik ja? weet echt niet hoeveel. Maar ik denk dat meer dan de helft er op school in Nederland is. Ja. Ja. Maar wat is er anders hier dan, dan in Nederland? Wel strenger, denk ik. Je mag geen GSM gebruiken enzo. en zo. Geen ombellen, geen mp3 ook niet. Geen mag ook niet laten zien. Geen uh, geverfde haren, dat mag ook niet. Discipline, hè? daar proberen ze nog een beetje te uh, bouwen. Susteren uh, ligt op ongeveer 7 kilometer van Maas -Eik. En daar ga ik op bezoek met mevrouw Bouvrier. En die heeft een uh, dochter op school in Maas -Eik. Het tweede van het zusteren geeft de kinderen een op school. Als je dus je dochter daar naar school brengt, weet je dus dat ze van half negen tot drie uur op school zijn. En lesuitval is er niet, wordt opgevangen door de leraren. Daar is geen pesten dat wordt niet getolereerd. Zo gauw als dat plaatsvindt in de klas of buiten de school, dan wordt er direct een gesprek met de kinderen aangegaan. Ik moet erbij vertellen, mijn uh, man heeft twee kinderen uit het eerste huwelijk. En die hebben dus ook uh, België op school gezeten. Uh, de, de oudste dochter, die is dus nu policieagent. heeft op de lagere school ook uh, moeite gehad met leren. En is naar België gegaan en daar is dus hetzelfde resultaat als mijn dochter. Dat ze dus uh, een goede punten halen. Maar en dat... Uw is... dochter werd daar ook beter? Ja, het leek dus inderdaad aan de klas. Ze zijn er kleiner, een uh, gemiddeld van 15 kinderen in een klas, dus uh, is dat wel fijner. Um, hier is het gewoon nog steeds, gewoon u en zo. En ja, hier, klink, hier trekken ze heel erg aan op respect naar leraren ook. Ja, gewoon als ik iets meer speutert heb, zo, dan uh, ja, ik krijg je wel eens een strengere straf, zeg ik maar zeggen. Een zwaardere straf dan in Nederland, volgens mij. Goedendag. Uh, Frankje Hungenaert, directeur van de scholengewijnschap in Mazèque Kinderhuis. Ik denk dat veel Nederlanders een stereotype plaatje maken van het Belgisch onderwijssysteem en van hun eigen onderwijssysteem. En dan gaan polariseren en verzanden in extreme zowel. Uh, in Nederland mag alles, daar kreeg de leraar iedere dag een pak slaag. En in België uh, mag dat allemaal niet, want daar kregen de leerlingen nog van de stok. Ik heb ooit, maar dat is toch ruim twintig jaar geleden, met een vader gesproken van een Nederlandse leerling bij ons op school. En die zei mij toen... Het Nederlandse onderwijssysteem is het beste ter wereld... als je verstandig bent en genoeg zelfdiscipline hebt. En als je één van die twee niet hebt, kun je beter naar België gaan. Voor kan... VWO-leerlingen dus? Ja, ik denk dat een, ik, wij zien ook weinig VWO-leerlingen. Maar dat is die categorie die en verstandig is... en genoeg zelfdiscipline heeft. Die, uh, die redden het wel in Nederland. Die, hè? Maar ik denk inderdaad dat de leerling die één of ander aspect van zorgproblematiek heeft, dat heb ik altijd gehoord van de Nederlandse ouders. Want ik wil ze graag geloven dat daar in België meer aandacht voor is dan in Nederland. Dat geloof ik wel. In. Ik ben hier ook speciaal naartoe gekomen voor de discipline die ik krijgt. Dus. Want jij raakt losgeslagen in het Nederlands systeem ja, eigenlijk. Eigenlijk wel, ja. <lacht> maar zou jij liever in Nederland op school zitten? Ja, ik denk als ik nog eens mocht kiezen, zou ik toch wel naar Nederland gaan. Maar ik heb er geen spijt van of zo. Maar. Ja, ik denk wel. Mijn dochter doet het geweldig. Ik ben trots op haar. Toch fijn dat die Belgische scholen onze kinderen een beetje in bedwang houden. En morgen gaan we in Metropolis Radio naar Italië. Daar maken ze gebruik van priesters in het onderwijs. Alleen dan wel in wereldse vermomming. Don Luigi loopt rond, zit niet achter zijn bureau. Hij ziet er niet uit als een priester. Hij heeft een... Een donkerblauwe broek aan, een donkerblauwe coltra en een donkerblauw jasje. Dat is morgen in Metropolis Radio. En tot vier uur gaan wij praten met Leon Frisse, Meneer Frissen, goedemiddag. Goedemiddag. U zit in de studio in Limburg, in Maastricht. Uh, tot vorig jaar was u gouverneur van de provincie Limburg. Ook wel geheten de commissaris van de Koningin. Maar voor ons even relevant is nu... dat u als prominent CDA-lid vorig jaar de commissie leidde... die de historische verkiezingsnederlaag van 2010 uh, moest analyseren. Uh, de partij werd toen gehalveerd van 41 naar 21 zetels. We gaan met u praten onder andere ook natuurlijk over de discussie... die in de partij is ontstaan over de zogeheten ruk naar links. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk een bescherming de beweging naar het midden is. Het wordt gelijk zo overdreven in uh, Den Haag. Uh, even, nog, uh, <laughs> even nog iets anders, uh, meneer Frisse. Ben, u bent uh, 61, u bent van 19, 1950. Bent u inmiddels toegetreden tot het gilde der mastodonten? <laughs> nou, nee, dat uh, liever niet... Uh... Ik heb wel eens een keer tegen mijn uh, zoon gezegd... als ik me zo ga gedragen... Uh, moet moet ik, moet, nee, dan moet hij de banden van mijn auto uh, kapot prikken. Dat, dat <laughs> ik niet in de studio terecht kom. Maar is het niet zo dat je dat meestal zelf niet voor het zeggen hebt? Anderen noem je altijd een mastodont. Ja, maar dat is juist het probleem. Omdat je het zelf niet in de gaten hebt... moeten anderen erop letten dat je dat niet gaat doen. Ja, ja, ja. En u, en u heeft wel het idee dat uw zoon de vinger aan de pols houdt? Ik denk het wel, ja. ja. Ik wil, ik ga heel veel met jonge mensen om... en ik denk dat je wel een klein beetje in de gaten moet hebben... dat naarmate je ouder wordt er een andere generatie opstaat die toch hele andere mentale beelden heeft hoe de samenleving in elkaar zit. En daar moet je mee rekening houden. Ja, en dat is ook de juiste loop der dingen, nietwaar? Ja, ja. ja. Even terug naar uw stuk over de verkiezingsnederlaag. En met een prachtige titel vinden, vinden wij Verder na de klap. Ja. En in dat stuk zegt u ergens in de inleiding... dat partij en leden moeten de klap en de consequenties daarvan eerlijk onder ogen zien. Wat bedoelde u daar nou precies mee? Dat, uh, ja, je mag het, als je het heel cynisch zegt... Uh, dan dat, je, dat heel veel mensen bij het CDA, en vooral leden, niet in de gaten hebben... dat de positie van de bestuurderspartij van, voor, uh, van uh, uh, vervlogen tijden dat dat niet maar de orde is. En dat we nu veel meer ons rekenschap moeten geven... ook overigens de Partij van de Abbe... dat we een partij zijn die niet alleen op basis van uh, kwaliteit... En kwantiteit, maar vooral het moeten hebben van de kwaliteit. Mm -hmm, dus en vooral die kwantitatieve machtsverhoudingen binnen het CDA... die zijn natuurlijk niet meer aan de orde ten opzichte van pakweg 20 jaar geleden. Dus u zegt van die klap de consequenties ook eerlijk onder ogen zien. Dat is niet van, ach jongens, dit kan een keer gebeuren. We gaan vrolijk verder op de, hè, op de voet zoals we altijd zijn gegaan. Echt radicaal, het roer moet om. Ja, dat vind ik wel. En uh, nostalgie, uh, welke dan ook, of het links of rechts nostalgie is, die helpt dan niet bij. Nee. Nu zijn we een jaar verder, meneer Frisse. Uh, vindt u dat de partij en de leden dat gedaan hebben? Dat eerlijk onder ogen zien? Nou, dat wordt wel een eerlijk onder ogen gezien, maar uh, de oplossingen... Dat, uh, die, die divergeren nog, maar, nog tamelijk veel, vind ik. Hoe bedoelt u, uh, die wat ver... zegt u, divigeren, dat Ja, dat loopt uit elkaar, dat, hmm. dat loopt, de, de opvattingen daarover lopen uit elkaar. De één, zeg maar vooral in het zuiden ziet men toch veel meer iets van, uh, dat men zoekt naar uh, de goede beelden, naar de goede houding, naar de goede mentaliteit. Uh, en in het... Noorden, als ik dan zo die verschillen mag... Dan, zit, dan kijkt men toch veel meer naar woorden... en naar de, de uitleg van woorden. En de, de, Dit de, begrijp ik niet helemaal, meneer Frissen. U zegt, ze kijken in het zuiden... ik vind het leuk, links en rechts hebben we een beetje afgezoren... maar gaan we het gewoon over noord en zuid hebben. In het zuiden uh, um, kijken ze naar, naar, um, naar de houding van de partij. Wat bedoelt u daarmee? Ja, de, de, de, houding, de houding meer van... van ja, hoe moet ik dat zeggen, een bepaalde mentaliteit. En dat, ja, ik noem dat dan misschien wel een Latijnse mentaliteit maar dat is hof, hoeft helemaal niet slecht te zijn. Alleen, dat is een totaal andere houding dan een, een, een Noord-Nederland. En um, ja, dat, uh, dat, dat, dat botsen uh, af en toe bij elkaar. En zeker bij het CDA zie je daar heel vaak uh, verschillen van opvatting komen. Maar kunt u daar een je... voorbeeld van geven? Want het is nog niet helemaal helder voor ons. Nou ja, kijk... Um, uh, ik ben een hele grote voorstander van Rijnlands model. Zoals dat dan wordt genoemd. Continentaal denken. De, sh de shareholders, stakeholders, als het zo mag, uh, met elkaar... Uh de bol zeg maar moet... werkgevers. Ja, de, de, de, de, in feite, in feite ja. wel. En als je je in de Randstad... Uh, zie je veel meer toch de Anglo-Saxische mentaliteit naar voren komen. Ja, zondags ochtends uh, staat er misschien nog hier en daar nog een domini te praten. Maar voor de rest is het toch handel en Anglo-Saxische uh, uh, opvattingen die daar een, een, een rol spelen. in de wijze waarop je uh, de, de samenleving moet inrichten. En inrichten. dat botst uh, een klein beetje met elkaar, denk ik. Niet alleen binnen CDA, hoor, maar nee, ik, ik wil ik net zeggen, uh, u, u schetst een beeld van. Van, van twee Nederlanden. Dat heeft met het CDA alleen niet eens zoveel te maken. Als het nou, ja, Noord precies, en Zuid is... zo van elkaar verschillen. Maar, maar ik, ik schat, ik denk wel... dat dat uh, voor een groot gedeelte... Uh, de, de situatie is van, van Nederland. Dat men dus in, het, in de regio's... Uh, continentaler denkt. En dus ook denk ik, uh, Europese, dat je dus in het westen van het land, dat is, daar is niks mis mee, maar dat is wel een constatering van mijn kant, meer de angersacties, denk Meer zit, uh, meer zit in, in, in zeg maar de Atlantische verhoudingen, los van Defensie en, en dat soort dingen, maar gewoon meer aan de economische uh, kant van de zaak. Dat, nou, dat zijn de verschillen die je bij het CDA ook tegenkomt als het gaat over sociaal-economische perspectieven die je met elkaar moet ontwikkelen. Maar dat betekent dat uw partij eigenlijk meer van dat continentale is, want u bent verdwenen uit de grote steden in het Westen? Als partij? Dat, ja, nou, dat, dat is weer een ander punt. Ik, ik, ik denk dat als het gaat over uh, de ontworteling, uh, ontkerkelijking, ontzuiling, hoe je het dan ook uh, wil noemen, dat dat een randstad uh, 20 jaar geleden al. Uh, aan de orde was en dat zich dat nu ook in het zuiden heeft uh, ontwikkeld. Het hm. is niet alleen ontkerkelijking, het is ook niet alleen uh, ontzuiling, maar het is vooral ontworteling. En ontworteling, maar men weet dus niet, men heeft geen hovas meer en dus er uh, zit geen ideologie meer onder en hm. dan, ja, dan gaat het alle kanten uit. Ja. uit. En dat is dat in is het zuiden aan de orde, als, als een klein beetje volgend op de randstad. Volgend hm. op de randstad. Hm. Um, en hm. ik denk dat het, het noorden en het oosten van het land dat het minder maat. Nu heeft u gezegd, ook in uw rapport... dat het CDA veel te lang de inhoud en het profiel heeft verwaarloosd. U heeft een ja. aantal forse voorzetten gedaan op terreinen waarover gediscussieerd moet worden... met een aantal ja. punten daarbij die aan de orde moesten komen... zonder dat u verder een blauwdruk gaf. Die blauwdruk zou moeten komen van dat uh, strategisch raad onder leiding van de uh, voormalige minister van Sociale Zaken... Ajan de Geus. Dat wordt zaterdag op uw partijcongres wordt dat behandeld. Nu is er al het nodige uitgelekt. We weten dat langzamerhand allemaal. Een van de toverwoorden is duurzaamheid... Minder hamer op culturele verschillen tussen allochtonen en autochtonen. En de hypotheekrenteaftrek moet bespreekbaar zijn. Uh, hmm. in, in, in die ervoegen dat die aangepakt zou moeten worden. Bedoelde u dat nou wat u in uw rapport zei? Dat dat profiel nou, uh, uh, te verwaarloosd zit, dat er wat aan gedaan moest? Ik, ik, ben, uh, ik, uh, ik heb dat rapport nog niet gelezen... Uh, nee, maar als we het maar even hierbij houden, want dit wordt ook een beetje. Ja, nee, nee, maar ik, ik, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat, dat uh, dus op het punt van de inhoud, uh, het CDA vooral. Een positie moet innemen. Dat is de laatste 10, 15 jaar toch. daar paars weer wat vervlakt. Dat, dat heeft alles te maken met. als je weer een jaar of tien in die regering zit, dan vervlakt dat. Maar je moet dus. Maar ik vind wel op het punt van. zeker op het punt van de hervormingsagenda wonen, mm -hmm. werken, zorgen en daar is hypotheekrente aftrekken, uh, speelt daar een rol in mm -hmm. dat, dat vind ik dat die uh, hervormingen, uh, uh, zeker ook tegen de achtergrond van de actuele problemen in Europa, dat hardgrondig moeten worden uh, aangepakt uh, en dat speelt natuurlijk ook op het punt van uh, migratie ik, uh, ik ben daar uh, ik zeg, als het gaat over migratie ben ik een hele, ja ben ik heel, ja zeg maar um, ik kijk naar de trends in de samenleving in Nederland en Europa is aan het vergrijzen. En we zullen de komende jaren migrerende uh, mensen nodig hebben... Ons, om onze economie uh, van een draagvlak te voorzien. Dus ik ben daar heel erg uh, uh, hoe noem je het, ruimhartig in. Dus wat dat betreft kan het CDA op, dit, dit, op die hervormingsagenda... van wonen, werken, zorg en ook op migratie... moet een uh, eigenstandige koers varen. En we zijn te lang en te veel meegegaan met ofwel links ofwel rechts. Een Mag eigenstandige koers? betekent eigenlijk ook een koers geheel weg uit deze gedoogcoalitie. Deze gedoog Wat betreft migratie. En niet alleen migratie. Nou, ook als ja, gaat. migratie misschien wel. Maar dat, uh, als het gaat over de hervormingsagenda... u weet dat uh, het, het laatste kabinet Balken al na honderd dagen ruzie had... over het ontslagrecht. Mm -hmm. uh, dat de Partij van de Arbeid en het CDA zich dat steeds opnieuw aandoen... Om op de nuance van uh, een, een, een, dit dossier, de nuance te blijven zoeken. Terwijl iedereen echt weet, die ertoe doet, Paul Scheffer voorop, noem maar op. Die mensen allemaal die daar lang over nagedacht hebben. Dat het uh, niet eerder gisteren dan vandaag zou moeten gebeuren. Maar uh, zowel de Partij van de Arbeid als het CDA, als grote volkspartijen, wel um, cognitief, hoe noem je dat, de bovenboven van die partijen weten dat het moet gebeuren. Mm -hmm. Maar dat niet kunnen uit, niet kunnen vertalen naar de achterbannen. En die achterbannen verdwijnen dat vervolgens naar SP en naar, naar, naar de PVV. En nu heeft het CDA op dit moment juist met die PVV te maken... en even niet zozeer met de Partij van de Arbeid. Dus het CDA zit, zit eigenlijk weer vast aan een partij... waardoor ze de ideeën die u nu uh, voordraagt... Als, waarvan u zegt dat zou, dat zou nieuwe ideeën voor de partij moeten zijn... die kan je eigenlijk niet naar buiten brengen... zonder de boel op te blazen in Den Haag. Mm, nou, ja, het punt is dat... Uh de CDA en de Partij van de Arbeid... eigenlijk allebei hetzelfde probleem hebben. Dat het, um, zeg maar... De, de, de, de, de kern van die partijen... best wel wisten en altijd hebben geweten... van wat er moet gebeuren. Maar die randen van die partijen en dat zie je ook bij de vakbond terug... dat die dus uh, niet uh, met de onzekerheden... die op uh, die randen van die, zeg maar, van die bewegingen afkomen... kunnen vertalen. Dat mm -hmm. is het grote probleem. En dat vertaalt zich dan in populisme... SP, PVV, uh, maar misschien een, verkeer, ander, een ander volgorde. Daar zie je dus gewoon de ontkenning... van hele grote problemen die uh, op Nederland... en ook op zeg maar, de oude gedeeltes van, van Europa afkomen. Die worden ontkend. Hè? De zorg in wonen, in werken en ga zo maar door. Dat zijn hele grote fundamentele problemen. En partijen zoals CDA en ook partijen van de het... zijn er niet in staat om dat te vertalen naar brede achterbanen toe... dat het moet gebeuren tot en met de pensioenen toe. En heeft u ook niet de indruk wat er naar buiten gekomen is? En wellicht weet u veel meer wat er in dat rapport van dat strategisch beraad staat. Dat weten wij natuurlijk niet. Maar heeft u dan daarvan niet de indruk dat dat daarmee wel gebeurt? Ik hoop van wel... Ik hoop, kijk, ja, nee, dat begrijp dat ik. Die, neem die, maar... die, die, die partij... Het, het is, dat is het, het is paradoxale. Dat nu ook weer zaterdag... dat congres door bijna 2000 mensen wordt bezocht. Ja, ja. Uh, dus het leeft, het bruist... de werkplaats bruist het van activiteiten. Alleen... Nee, even, u zegt, want ik, ik hoop van wel... maar u weet ongetwijfeld wel meer. Laten we dan voorzichtig zijn. Verwacht u dat dat waar het strategisch beraad mee gaat komen... dat dat meer die kant op gaat die u schetst? Dat uh, er, het CDA met een mm, duidelijk... Dat verhaal zou komen waarmee ze toch die brede volkspartij weer kunnen zijn waardoor ze dit soort moeilijke verhalen wel goed kunnen uh, uh, opdienen aan de achterban. Ik, ik ben ik ben bang dat we nog door een um, door een hele een hele zware tocht door uh, ja zodat we wel eens hier door de woestijn moeten gaan maken voordat we terug zijn in een positie van dertig zetels of meer. Dat heeft niet alleen met programma's te maken, met inhoud. Het heeft ook te maken met leiderschap. Het heeft te maken met uh, uh, verhoudingen ten opzichte van andere partijen. Dus ik, het is een hele moeilijke weg. Uh, die, wel binnen uh, deze coalitie? Dat, dat, daar ga ik niet over. Nee, dat snap ik. Maar ik, wat ik, u ik, betreft... ben, uh, ik, Ja, ik, ik denk dat, dat... Ik denk dat... Ja, dat, is, dat de vreemde van alles is... Dat uh, regeringen... Die het CDA heeft gehad met de VVD... Dat die uiteindelijk beter... Voor het CDA waren dan met de Partij van de Arbeid. Als het puur gaat om, om zetels... En om, of, of zetel en zetelverlies. Mm -hmm. Maar als u het mij eerlijk vraagt dan zeg ik van, nou, op het punt van uitgangspunt, op het punt van principes... ja, dan zitten we toch vaak in dezelfde... Het is zelf de uh, vijver te vissen dan, dan de Partij van de Arbeid. Misschien mm -hmm. op één punt na. Dat is dan als het Eigenlijk gaat over. Eigenlijk zegt ons, u nu, als ik eerlijk ben, want dat zegt u zelf, staan we toch dichter bij de Partij van de Arbeid dan, dan bij de VVD. Ja, maar wij maken maar de laatste balk en er is weer gebleken dat we steeds opnieuw erin slagen. als we dan een kabinet met de Partij van de Arbeid is, dat er veel ruzie wordt gemaakt mm -hmm. en veel gedoe is. Uh, en dat is bij de VVD vele malen minder. Hm. Even nog over een andere commissie. Uh, die uh, beveelt aan dat de leden veel directere invloed krijgen op de politieke koers van de Haagse fractie, zeg maar, hè, van de Haagse Partij. Ja, uh, ja. Heeft u daar vertrouwen in? Nou, dat iets minder. Ik ben een grote voorstander. Kijk, het punt is dat de, de, samen, de, de samenleving hor horizontaliseert. Dus iedereen heeft een opvatting. Iedereen doet mee aan debatten. Aan internet zie je dat komen. En de, de partijen, ook dus de, de overheid, is er niet op ingerecht. Die denken en die blijven verticaal denken. En ik ben een grote voorstander van dat je niet alleen leden... maar ook de omgeving van zo'n partij... dus mensen die denken dat ze op het CDA gaan stemmen... of die... die ...die denken dat ze op het CDA niet meer gaan stemmen... ...dat je die op een of andere manier bij die besluitvorming, die meningsvorming gaat betrekken. Dus ik ga daar heel ver uh, in en ik, vind dat, ik, ik hoor daar ook van alles voor dat centraliseren van verantwoordelijkheden binnen die partij... ...dat heeft geen zin, dat, is, uh, dat vind ik de verkeerde weg. Nu is er nog een andere commissie onder leiding van Jacobine Geel. Euh, bekend te televisiedominee, zou je bijna zeggen. En zij beveelt aan dat de grondtoon van de partij moet worden compassie. Spreekt u dat aan? Nou, ik heb altijd die compassie wel gehad hoor. Ja, en, Maar uh, spreekt u het uh, aan uh, dus als uitgangspunt voor een politieke partij om beleid ja, ik, op te ik bouwen? Vind, ik, vind wel, ik vind wel dat politici... Uh, oh, en ook jonge politici... die moeten niet op zoek zijn... naar een carrière binnen de politiek... maar ze behoren daar dienstbaar aan te zijn. En dat is wat ik mis. De dienstbaarheid... Uh, uh, naar, naar, naar, naar zo'n politieke partij toe... en daarna dus ook naar de overheid toe. Oké, okay, Dus niet compassie, maar zonder... dienstbaarheid. Dat zou de, grond, ja, de ja, positieve grondhouding dat... van het CDA moeten worden. Ja, om ja, daar eens iets ja. uit de oude doos te halen. Ja, okay. ja, ja, ja. Goed. Leon Frissen, hartelijk bedankt. En uh, uh, veel plezier gaan we u maar wensen ja. op het uh, congres dit weekend. U Dank, gaat er toch heen? Je. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oké. Okay. Okay. Goed, uh, even plaatsmaken voor nieuws, weer, verkeer en ster. En dan zijn Ger en ik bij u terug. Hier vanaf het Binnenhof met ons eigen politieke vragenuurtje. Voorafgegaan door even een klein uitstapje naar Straatsburg. Tot straks.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 Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck te waarde van 1000 euro. Sint-Meerwaarde, dat heeft een vergadering of congres op Sint-Maarten. Aangenaam. Dit is Radio 1.